Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal Moorden in Srebrenica. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Albright is erbij, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de enclave Srebrenica in handen viel van de Bosnische Serviërs. 8000 moslimmannen en jongens werden toen vermoord. Dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van Nederlandse blauwhelmen. Namens Nederland is minister Koenders bij de herdenking. De burgemeester van de Amerikaanse stad Baltimore heeft de chef van politie ontslagen. Aanleiding is het sterk gestegen aantal moorden. De stijging begon in april met de dood van een zwarte arrestant Freddie Gray. Zes politieagenten worden in die zaak vervolgd. De dood van Gray leidde tot rellen en het aantal moorden in Baltimore steeg in mei tot 43. Het hoogste aantal in ruim 40 jaar. Volgens de burgemeester is er te veel kritiek op de politie en moet er daarom een andere politiechef komen. Bij een spoorwegovergang in Bunnik is een automobiliste om het leven gekomen. Haar auto werd geraakt door een trein. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. En er rijden zolang geen treinen tussen Utrecht CS en Driebergen-Zeist. In Londen wordt komende ochtend een verkeerschaos verwacht door een staking bij de metro. Gisteravond legden zo'n 20.000 personeelsleden het werk neer vanwege een cao-conflict. De staking duurt tot ver in de avond.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 Yes, I can If only you could promise that you would try.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 It's a ghost town